4 uur. NTO Radio 1 met Margreet Spijker. Meer blauw op straat zonder dat dat extra geld kost. Het CDA komt met een masterplan voor minder bureaucratie en minder papierwerk. Ook zou het volgens het CDA goed zijn als de politie beter samenwerkt met actieve burgers. Dat na het NOS-journaal van 4 uur. Met Dorald Megens. China en Rusland halen de banden aan. In Moskou zijn afspraken gemaakt, onder meer op handelsgebied. China en Rusland doen dat in een reactie op de diplomatieke problemen met de VS. De relatie tussen China en de VS is bekoeld vanwege het Amerikaanse besluit... om de invoertarieven op Chinese producten te verhogen. En Rusland veroordeelt de eenzijdige houding van het Witte Huis in de zaak Skripal. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont wil weer terug naar België... zodra zijn proces in Duitsland achter de rug is. Dat zei hij op een persconferentie in Berlijn. Puigdemont werd vorige maand in Duitsland opgepakt... toen hij na een conferentie weer op weg was naar België. Gisteren kwam hij op borgtocht vrij... in afwachting van een oordeel over zijn uitlevering aan Spanje. Madrid wil hem berechten wegens rebellie, opruiming en misbruik van publiek geld. Bij het nieuwe loket in Groningen voor aardbevingsschade... zijn in de afgelopen drie weken ruim 700 meldingen binnengekomen. Die komen bovenop de ongeveer 12.000 meldingen die er al lagen. Een onafhankelijke commissie gaat alle schademeldingen beoordelen. Hoe dat precies wordt gedaan maakt de commissie... naar verwachting later deze maand bekend. Een Bollywood-acteur die donderdag in India werd opgepakt... omdat hij twintig jaar geleden een zeldzame antiloop zou hebben doodgeschoten... is weer vrij. Salman Khan werd veroordeeld tot vijf jaar cel. Maar hij ontkent, en tegen betaling van 750 euro... kan hij de uitkomst van zijn hoge beroep in vrijheid afwachten... De borgtocht is voor de steenrijke kaan een lachertje. Hij staat in de top 10 van best betaalde filmsterren ter wereld. Het weer in het zuiden en midden van het land... komt de temperatuur boven de 20 graden uit. Daarmee is het de eerste officiële warme dag van het jaar. Normaal is het deze tijd van het jaar een graad of 12. De zon blijft nog de hele middag schijnen. Alleen in het westen hangen wat wolkenvelden. Ook morgen en maandag blijft het mooi lenteweer bij ongeveer 20 graden. Verkeersinformatie hebben we ook, Jolande van den Velden. Met nog maar twee files, er was een ongeluk op de A27 van Breda naar Utrecht bij Nieuwendijk nog 10 minuten vertraging. En door de werkzaamheden dit weekend op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom... staat tussen de afritten Oud-Beijerlanden en Nuansdorp 6 kilometer met 20 minuten vertraging.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 Zo onaantrekkelijk. Ik vind hem niet smeken, dat staat heel onhopig. Jij vindt, ik neem die zaak van jou over. Zuidas, morgen om kwart over negen bij BNN Vara op NPO 3. Tot morgen, hoop ik. Ik dacht altijd dat het moeilijk was om bitcoins te kopen. Of bijvoorbeeld Ethereum. Maar met AnyCoin Direct is het eigenlijk heel simpel. Check anycoindirect.eu Je hebt beunhazen en je hebt eindbazen. Je hebt mannetjes en je hebt vakmallen.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 Maar Goedemiddag. Aangiftes waar niks mee gedaan wordt. Agenten die ziek worden van hun werk. En te weinig agenten in de buurt om aan te spreken. Het CDA komt met een plan van aanpak dat geen extra geld mag kosten. We gaan er zo over praten met CDA Tweede Kamerlid Chris van Dam... hier in de studio en met politie-inspecteur Marco Irades. En we hebben vandaag zacht lenteweer. Zijn we allemaal heel blij mee. En vast de boeren en de tuinders ook wel. Hoewel, het maakt ze eigenlijk misschien niet zo heel veel uit. Want, waarom vertel ik dit? De kassen zijn vandaag open voor publiek. En ook WNL-verslaggever Leon Mastic. Ik kijk zijn ogen uit, tenminste daar ga ik van uit. In Hoek. wat zie je, Leon? Ja, ik kom eigenlijk... En het is druk bezocht, want het je, je is lente weer. En dat wordt extra uit Want je kan je voorstellen, onder dat glas wordt het extra warm. En ze zijn er hoor, van jong tot oud. Want ik zie hier net drie kinderen voorbij lopen. Maar ook gewoon oude mensen die eventjes komen. buurten die hier in de buurt wonen in Bersehoek. Ik zie dan de paprika. En voornamelijk de oranje paprika. Want... Die is hier... En die paprika, dat is een heersportproduct. De tomaat en de komkommer, die zijn nog populairder in het buitenland. 90% van alles wat hier wordt gemaakt, gaat naar het buitenland. En ik hoop zometeen niet alleen uh, te kunnen ruiken en te kunnen... ...te kunnen praten, maar ook nog een beetje te kunnen proeven. Die nadrukkelijke lucht, die uh, prikkelt bij mij dan weer uh, de honger. Kijk aan, ga jij even wat lekkers eten dan met paprika erbij... ...en uh, zorg dat dat kraakje eruit komt, want dat is prettig luisteren de volgende keer. Tot later, Leon Mastik. En in de Ziggo Dome in Amsterdam kijken meer dan 10.000 fans... ...naar de apotheose van het korfbalseizoen. finale tussen Top en Fortuna. En dan wordt de slaggever Krijn Schuitenmaker. Goedemiddag ja, het Ziggo Dome. Het zit uh, zo goed als vol. en Dat betekent dat er al 11.000 kaarten verkocht waren en dat er nog wel wat mensen bijgekomen zijn. Het zijn Fortuna en Top die tegen elkaar tegenover elkaar staan vanmiddag. Voor Fortuna uit Delft was de laatste titel, de laatste landstitel. Want die staat vanmiddag op het spel, die werd behaald in 2004. De laatste finale was in 2013 en Top uit Sassijn won de laatste twee keer. En hij uh, had natuurlijk al te vaak PKC als tegenstander in grote finales. Maar PKC werd uitgeschakeld door Fortuna, dat was een enorm... Een enorme verrassing afgelopen dinsdagavond. En dus zijn de fans van Fortuna massaal richting Amsterdam getogen om deze finale te gaan zien. Want dit is toch wel het jaarlijkse korfbalfeestje. De grote finale van de Korfbal League. Spelers worden aan het publiek voorgesteld. Ja, ze kennen ze natuurlijk allemaal al. Want dit zijn echt de korfballiefhebbers die een plekje gevonden hebben in de Ziggo Dome. En over een paar minuten gaan we beginnen. Aan de finale. Onderlandstitel 2017-2018. Top kan voor de derde keer op rij kampioen worden. Van de laatste twee edities hier in Amsterdam in de Ziggo Dome. Maar Fortuna ja, zal gaan proberen om het top te gaan verhinderen, om opnieuw landskampioen te gaan worden. Kortom, er staat ons een hele spannende finale te wachten tussen Fortuna en top. En dat klinkt nu al als een feestje. Dankjewel, Krijns Schuitenmaker. Heeft u commentaar of kritiek? Daar staan we voor open. Hashtag WNL of apenstaartje WNL op zaterdag. Nu eerst het nieuws van het weekend in de drie van WNL. Stervoetballer Dirik Kuit mag dan officieel gestopt zijn met voetballen. Vandaag kwam hij toch in actie voor de Katwijkse Quick Boys. In de wedstrijd tegen jong FC Groningen helpt hij zijn oude liefde te promoveren naar de tweede divisie. Een bijzondere gebeurtenis volgens bestuurslid met toevallig dezelfde achternaam Pieter Kuit. Ja, het is iets drukker dan normaal hier. Meestal aardig op mensen, maar nu iets weer. De geruchten gingen vooraf dat Dirik Kuit zou mij spelen. Vandaag. Of in ieder geval uh, bij de selectie zou zitten. En uh, dat klopt, hij zat in de basis. Dus uh, nou, die geruchten die waren waar. Onze bassespits, zeg maar, die, uh, die is uit de selectie uh, gezet voor, uh, voor een tijdje voorlopig. En uh, nou, ja, daarop heeft Dirk uitgesloten om, uh, om zijn schoenen weer uit het zet te halen. Opsporingsdiensten maken zich zorgen over de connectie... tussen de Mokro-mafia en een Surinaamse afdeling van motorclub No Surrender. Huurmoordenaars en cocaïnetransporten naar Nederland... vallen volgens informanten van justitie binnen dit samenwerkingsverband. U hoort misdaadjournalist Mick van Weli van de Telegraaf. Het blijkt dat een van de belangrijkste schutters... tenminste, die wordt door justitie zo gezien... Gerald Palm uh, in Suriname zit... en uh, met behulp van No Surrender ook uh, hij weet te ontsnappen. En... Leden van No Surrender Suriname hebben nauw contact met, uh, met de leden hier... En, uh, en zitten ook volgens justitie volop in het drugs. En de burgemeester van Haarlem heeft het clubhuis van No Surrender vandaag gesloten. Na een huiszoeking zijn tien mannen opgepakt voor overtreding van de opiumwet. En topdrukte bij ijssalons door het zachte lenteweer dat we hebben. Bij deze ondernemer in Heilo staat al de hele dag een rij. Ja, er staan rijen tot, uh, tot de rotonde en uh, ja, het is enorm druk... Ik denk dat uh, de cookies uh, onze specialiteit is. Dat wordt echt uh, het meest verkocht. Het is een van de favorieten. We hebben ook verschillende cookies smaken. En dat loopt gewoon hartstikke goed. Meer blauw op straten, minder papierwerk voor agenten. In Politiek Den Haag praten ze er ook al jaren over. Maar volgens agenten is de bureaucratie op dit moment misschien wel groter dan ooit. Het CDA komt met een masterplan dat onnodige regels moet gaan schrappen. Ik ga het erover hebben met Chris van Dam. Hij is CDA Tweede Kamerlid. Fijn dat u er bent. Ja, goedemiddag. En ook met Marco Raders. Hij is inspecteur en kaderlid van politievakbond ACP. Ook welkom. Dank je wel. Uh, Chris van Dam, als u kijkt naar uh, hoe het op dit moment bij de politie toegaat... wat is dan uh, bij u een doren in het oog waardoor u denkt... Nou, er is echt een masterplan nodig? Nou. Kijk, iedere week wordt er wel om meer politie gevraagd. Hè? De kinderporno laatst die aangepakt moest worden. De, de situatie in Amsterdam rond liquidaties. Dus iedereen wil maar steeds meer politie. Er gaat jaarlijks 5 miljard, de helft van de begroting van justitie en veiligheid... naar de politie toe. En terecht. In het regeerakkoord is er extra geld vrijgemaakt uh, voor de politie. En terecht. De politiescholen zitten bomvol uh, om nieuwe dienders op te leiden... En terecht. En toch denken wij dat los daarvan er binnen de politie zelf ook nog een aantal maatregelen te nemen is om uh, het efficiënter en, en ook vooral beter voor de dieners zelf te maken. En daar hoort bij het bevechten van de bureaucratie. Uh, en daar horen ook een aantal andere maatregelen bij. En die heb ik in dat plan bij elkaar ge gezet. Maar u noemt, en dat zal geen toeval zijn, als eerste de bureaucratie. Nou, zeker. Kijk, deze week, uh, ik, ik, en dat is heel goed bedoeld... en ook heel grappig eigenlijk, was er een, een Kamerlid... en die zei, we moeten wat doen aan de bureaucratie binnen de politie... en daarom wil ik dat de minister uh, iedere twee maanden gaat rapporteren... Over de bureaucratie bij de politie. Ja. Dat is een beetje een Den Haagse oplossing van dit probleem. En hoe... Dat gaat hem niet worden als, nou ja, ik, als het aan u ligt. Het is absoluut goed bedoeld. We gaan er dinsdag over stemmen. Ik denk dat dat het niet gaat halen. Maar ik zou juist weer die politieman zijn vakmanschap terug willen geven. En dat hij niet allemaal dingen zit op te schrijven, omdat hij denkt: oh, laat ik dat maar doen, want anders krijg ik later misschien een probleem en dan kan ik me verantwoorden. Een voorbeeld te noemen, er komt een nieuw geweldstelsel bij de politie. Een, een nieuwe manier van, van uh, registreren van ook geweld. En dan heb ik begrepen dat bij iedere geweldstoepassing... een politieman dat moet gaan opschrijven of in een app gaan vermelden. En dan denk ik bij mezelf, jongens, hou op. Uh, laten wij vertrouwen op het vakmanschap van de diender... Op het moment dat hij zegt, jongens, dit is verstandig dat ik dit met mijn chef ga bespreken. Want het is meer dan normaal of anders dan normaal. helemaal prima. Het vakmanschap prima. Maar dat wij op voorhand iedere geweldstoepassing. Dat we zeggen, God, dat moet je gaan vastleggen. hou nou toch op, zeg. Dat ja. is waar je. Maar we je hebben dan niet over, over, over schieten in het slechtste geval. Nee, nee, nee, nee, maar, maar geweld is, ook al als je iemand in de ja, boeien slaat. De handboeien aanleggen of eens een keer uh, met de wette wapenstok een corrigerende tik uitdelen. dan denk ik bij mezelf: ik vertrouw de politie dat ze dat op een verantwoorde manier doen. En um, uh, ik heb liever een diender die, uh, die naar zijn training gaat, zijn oefening doet, uh, goed geoefend is, dan een diener die binnen alles zit op te schrijven. En voor een deel is politiewerk gewoon papierwerk. Hè? Een proces verbaal moet je aan justitie afleveren, dat moet goed gebeuren. Maar het hele vastleggen en, en je op voorhand indekken en dat soort dingen, daar moeten we vanaf. Juist, Marco Radus, uh, inspecteur. Uh, u bent hier in de uh, politietin nu, dus u, u zult misschien meteen begrijpen waar dit over gaat. Ja. Hoeveel tijd bent u kwijt met uh, papierwerk? Ja, dat verschilt natuurlijk per dag, hè, wat je die dag gedaan hebt. Maar als ik zo uh, is voorbeduurd op wat meneer Van Dam zegt over het uh, aanwenden van geweld bijvoorbeeld. Ja, de Amtsinstructie verplicht ons bij wet om dat vast te leggen. Dat is op zich niks mis mee, hoeft ook niet lang te duren. Maar als ik kijk naar het huidige formulier die daarvoor gebruikt wordt... dan worden de meest onzinnige vragen ingesteld. De leeftijd van de ambtenaar, het geslacht van de ambtenaar... dat doet er helemaal niet toe. Kijk, als iemand er draai in zijn oren geeft om toch vastgelegd worden... dat is wel duidelijk. Maar niet op de ja, is dat milieu's. zo, moet dat? Ja, de, de, de wet verplicht ons dat al, ambstinstructie. Ja. Die dat Maar, maar wat, zou, wat zou uh, uh, zeg maar afgeschaft kunnen worden? Alleen maar deze twee vragen. Of überhaupt, want dat is wat ik nu begrijp, mm. iedere keer als, als u moet ingrijpen en, en daar um, ja. anders dan een wapen, uh, gewoon enige vorm van geweld bij gebruikt moet worden, is dat overdreven? Nee, ik vind wel dat als een politieambtenaar geweld gebruikt... Uh, de politie is het enige die dat in Nederland mag. Hè? Uh, die mag geweld gebruiken als, uh, onder bepaalde omstandigheden. Ja, dat is een bevoegdheid, daar maak je gebruik van. Moet je wel iets over vastleggen, dat vind ik wel. Want iemand moet er gaan toetsen, is dat rechtmatig geweest. Maar de, de huidige formulieren die daarvoor gebruikt worden... en de uitge, uitgebreide vragen die daarin gesteld worden... Ja, die, die zijn niet van deze tijd, vind ik. Dat kost zoveel tijd, uh, 20, 25 minuten... met één zo'n formulier ben je zo kwijt om in te vullen. Ja, dus waar, is... hebben we, waar hebben we het dan over... Als je, als je kijkt naar hoeveel procent van de tijd uh, gaat daaraan nou, op? Ik vind het lastig in te, in, in te schatten. Hè. Maar ik, ik denk, als je een gemiddelde straatdiende vraagt... Uh, van jouw 8 à 9 uur dienst, hoeveel ben je effectief op straat, ligt een beetje aan de drukte en een aantal meldingen. Maar ik denk toch dat, dat zeker een derde van die tijd toch wel in papierwerk gaat zitten. Nou, dat, dat is, denk dat ik is inderdaad dat, uh, niet ja, gering, een derde van de ja. tijd. Nou, en, en daar komt dan ook nog bij dat die diende niet bij de politie is gegaan om achter zijn tiepmachine te zitten. Die is bij de politie gegaan voor de actie, voor het werken op straat. Dus het is ook een enorme, ja, als ik het zo mag zeggen, dissatisfier moeilijk woord, maar gewoon daar, daar haal je de lol niet uit je werk. Het en... is buitengewoon frustrerend, ja. zo kunnen we het ook zeggen. En, en er zijn echt allerlei voorbeelden te geven. Hè. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld uh, het, het tijdsregistratiesysteem, hè, BCVM. Dat is dat, dat je moet opschrijven wat je in een dag of je aan inbraak hebt gewerkt of aan, aan, aan, aan een verkeerscontrole, wat dan ook. Er gebeurde met die cijfers verder helemaal niks. Iedereen zegt, het is ook heel erg willekeurig wat je invult, wordt niet gecontroleerd. Hmm. Maar ik denk dat de gemiddelde Nederlandse dienden daar een kwartier per dag mee bezig is. Moet u nagaan, we hebben 50.000 politiemensen, die werken natuurlijk niet allemaal iedere dag, maar laten we nou eens zeggen 20.000 keer een kwartier per dag. Het ja. gaat er maar aan staan. Het zou, het zou heel erg schelen. Nou wil ik wel dat dit de afgelopen jaren steeds is geroepen... dat, dat er uh, meer blauw op straat moet en dat, uh, dat er iets moet gebeuren. Dus uh, het, is, het is wel zo dat het, dat heeft gewerkt. Hè? De, u zegt net, uh, de politieacademie is goed uh, gevuld. En er zijn ook uh, voldoende mensen. Zou dat, zou dat afdoende zijn? Of is het dan nog steeds een groot probleem met hoe het nu georganiseerd is? Of hebben we dan nu de kern te pakken? Nou, ik wil niet verhullen dat de politie er de laatste jaren aan ziet veel meer taken bijgekregen heeft. Als we het hebben over de migratie, asielstromen. Als we het hebben over terrorisme. terrorisme ja. Als we het hebben over bewaken en beveiligen. Nederland is dat gevaarlijker dingen. geworden. Is nou, dat een, een conclusie? Uh, laten we het zo zeggen, wij verwachten meer van onze politie. Dus ik wil geen uit de weg gaan... dat we misschien wel de discussie moeten voeren... of er gewoon niet meer uh, geld naar de politie toe moet. Maar ik wil nu even uit die hele gelddiscussie. En ik wil gewoon ook de aandacht leggen op wat er dan, hoe dat geld benut wordt, en hoe het loopt bij de politie zelf. En dan zie ik gewoon dat er binnen de huidige uh, capaciteit ook heel veel mogelijkheden zijn, als meneer Erades zegt, ik ben een derde van mijn dag bezig om het te verantwoorden. Kijk, voor een deel is dat gewoon ook politiewerk, hoort erbij. Maar als we dat nou eens naar een kwart of een vijfde weten terug te brengen, jonge jongen wat een capaciteit zou dat opleveren. Ja. Is er iets veranderd? Vindt u um, in, in Nederland, er zijn is deze samenleving anders dan voorheen? En komt dat inderdaad door de zaken die net uh, genoemd worden? Ja. Er wordt wel eens gezegd dat onze criminaliteit zwaarder is geworden. Dat uh, ja, door uh, wat voor problemen dan ook uit het buitenland uh, hier de problemen groter zijn geworden voor de politie. Is dat correct? Nou. Weet je, de jaarlijkse veiligheidsmonitor laat zien dat Nederland steeds veiliger wordt. Dat is natuurlijk ook subjectief, want ieder ervaart dat anders in, de, in iedere individu. Maar Nederland wordt steeds veiliger. Alleen, het is net wat meneer Van Dam zegt, er komen wel nieuwe onderwerpen bij. Kijk naar terrorisme en bewaken en beveiligen. Ja, dat kost de politie echt een hoop capaciteit. Ja, dat vinden we ook heel erg belangrijk. Dat is ook hartstikke belangrijk zelfs. Alleen, als je dat gaat aanpakken en in gaat investeren, dan moet je ergens anders iets laten liggen als je er niks bij krijgt. Want je krijgt een taak bij, alleen als je geen capaciteit erbij krijgt... dan moet je ergens anders iets gaan laten liggen. Want het is net als een huishoudport opnemen met 100 euro... kan je maar 100 euro uitgeven. Ja. Je kan één maand 120 uitgeven, maar dan ga je geen 3-4 maanden vol. Over. Eigenlijk is het kiezen tussen de zware criminaliteit... en, en de gewone zeg maar, de zakkenrollers die er nu heel vaak nou, zeg maar, goed vanaf komen... die zien we niet. Aangiftes daarover, aangiftes van diefstal. heel veel mensen doen het niet eens meer. Moeten we dat, uh, wat u betreft, uh, dan niet gewoon accepteren zoals dat nu is? Nou, kijk, um, ik, ik vind het zelf heel ingewikkeld. Meneer Erades zegt terecht, als je naar de statistieken kijkt, dan lijkt het dat Nederland veiliger wordt. Ja. Alleen als ik, uh, ja, als ik gewoon met mensen praat, dan hoor ik toch wel angstwekkend veel verhalen: van ik heb aangifte gedaan, je hoort nooit meer wat. Of ik doe maar geen aangifte, want het Precies. heeft toch geen zin. Heel veel mensen doen geen aangifte en, van en, bijvoorbeeld diefstal. Nee, en u moet u. Besef, en, en wat ook nog een discussie is... is van de gemeentelijke handhavers en de boa's... Hè, die een deel van het werk overnemen... Wat, uh, wat de politie dan kennelijk laat liggen. Wij hebben een nationale politie gemaakt om juist één organisatie te hebben die alle vormen van criminaliteit aanpakt... en die bij u in de straat loopt en zelfs de hoogste de boeven aanpakt. En dat is uh, wat ik heel belangrijk vind. En ik vind het gewoon ontzettend belangrijk dat als jij op een politiebureau komt... en de gemiddelde Nederlander komt daar één keer in de zeven jaar om aangifte te doen... dat het niet het verhaal is, komt u over veertien dagen terug... want dan hebben we tijd voor u om aangifte te doen, maar dat je meteen geholpen wordt. En, uh, en dat is wat, wat mijn hoop en ambitie is. Dat, dat Nederlanders weer meer het gevoel krijgen dat, uh, dat als ze bij de politie komen... dat ze ook meteen een, een actie uh, ervaren. En let wel, ik ben super trots op onze politie. Ze hebben een reorganisatie doorstaan waar, waar je u tegen kunt zeggen. Ze zijn er nog. <laughs> dat is een beetje een rare opmerking misschien, maar alle respect voor iedereen. En daar moeten we oog voor hebben. Maar je zou onze samenleving en de dienders... op dat punt gewoon meer toewensen. Ja, maar ja, we dachten... doordat we één grote nationale politie krijgen... worden er heel veel problemen opgelost. Maar dat is dus gewoon niet zo. Nee, wat, maar... is, wat zegt de praktijk daarover bij, bij u? Nou, kijk, een van de onderwerpen van dit gesprek... is natuurlijk de bureaucratie. En als ik daar een voorbeeld van mag nemen... in relatie tot de reorganisatie en de huidige nationale politie... Want dat is veel erger geworden sinds de nationale politie... Ja, ik, ik zal nu een voorbeeld geven. En als het niet zo schrijnend was, zou je, zou je daar rot om lachen. Maar ik... Kom terug uh, van de straat met een boterhammetje. Ik zie dat er een tl-balk in het bureau stuk is. Ik vraag aan de huismeester die toevallig in de buurt is, uh, kan je die voor mij vermaken? Zegt hij, Ja, sorry, Marco, dat mag niet, want ik val tegenwoordig onder het landelijk facilitair management. <lacht> dus je voelt hem al aankomen. Ik moet vervolgens in een oerwoud van formulieren gaan zoeken naar het kopje verlichting binnen het politiebureau. Formulier invullen, versturen en twee tellen later gaat het. Zelfde huismeester, wie ik net gevraagd heb zijn telefoon. Je mag daar die TL-balk gaan verwisselen. Dit is praktijk, hè? Ja, dat kost me ook 20 minuten. Met het invullen van die formulier. Daar is niet goed over nagedacht bij het nee. instellen van de Nationale Politie. En voor de, voor, de, voor de Nationale Politie, voor de reorganisatie, was je huismeester was gewoon ten behoeve van het bureau. En dan kon je hem vragen: gaat er Ja, oké, okay, ga ik voor je doen. Ja. Ja. Voor even voor de mensen op straat. Um, ja, ik ben gewoon een burger en, en ik, ik hoor om me heen: ja, ze weten, de politie weet je precies te vinden als, je, als ze een boete kunnen uitdelen. Snelheidsbekeuringen die helemaal voor niks zijn. Je rijdt in je eentje op een weg. Er is helemaal niemand. En je rijdt vijf kilometer hard. Dan weet je ze te vinden. En niet als je, als je aangifte moet doen. Dat is een heel goed voorbeeld van. Dus er is ook wel een frustratie. ook wat dat betreft. bij de burgers. Maar toch zegt u van nou. ik ben er eigenlijk niet voor dat gewone mensen. de handhavers. dat die in de plaats komen. van de agenten ook. U wilt dat toch nog anders geregeld hebben. Nou ja, een tijdje terug was er een. VVD-plan om een soort. superboven in te richten, hè, die een, een bijzondere opsporingsantraar, die dan allemaal dingen mag. En die hebben wij al. Wij, hebben een, wij noemen onze Superboa namelijk gewoon agent. Dat is gewoon de politie. Ja, okay. En uh, het is zo ontzettend van belang dat onze politie ook gewoon op straat loopt, tussen, surveilleerd, aanwezig is en niet alleen maar contact heeft met de politie of met uh, de burger als er een probleem is. Hè, het groepje opgeschoten jeugd. Daar moet de politie ook contact mee hebben op het moment dat er nog geen probleem is. Dat is de manier waarop onze politie in Nederland georganiseerd is, waarop we effectief zijn. En waarom wij misschien tot op de dag van vandaag nog in onze handjes mogen knijpen dat we niet hele ernstige, nare aanslagen hier hebben gehad. Dat is. Dat, dat, dat heeft met dat principe te maken. Ik, ik heb heel veel respect voor die BOA's. Ik ben met ze meegelopen op allerlei plekken in het land. En de parkeercontroleur van vroeger is niet meer. Dat zijn echt hoogwaardige handhavers. Mensen die op de leefbaarheid kijken. Dus niet uit Deden naar handhaven of naar BOA's toe. Maar het, het is de taak van de politie om gewoon ook beschikbaar te zijn. Aanwezig te zijn op straten. Anderzijds denk ik, ja, volgens mij zijn er iets van 15.000 agenten, tekort als ik het goed heb begrepen. Ik denk, nou, we zijn al lang blij dat er iemand loopt die we kunnen aanspreken. Nee, maar daarom heb ik ook in mijn plan, vind ik, dat er eigenlijk per basisteam een soort plan gemaakt moet worden, dat er afgesproken moet worden, met die BOA's, maar ook met burgers in WhatsApp groepen en in, in, in, in toezicht houdende burgers. Jongens, weet elkaar te vinden, weet afspraken te maken. En daar zijn ook, met, met name met, met burgers, met, met, met toezichthouders van die WhatsApp groepen van mensen, zijn hele wisselende ervaringen. Het ene wijkteam omarmt die mensen, heeft heel goed contact met ze. En bij het andere wijkteam van de politie, ja, daar, nou ja, u kunt 112 bellen als u een probleem hebt. En, daar en u is, houdt van korte lijntjes. Korte lijntjes, dus heel veel winst burger. te maken. Ja. En zet die dien erin waar die voor nodig is. En weet met elkaar uh, elkaar goed te vinden. Ja, bent u het daarmee eens dat het een goed idee zou zijn om actieve burgers, die nu zo'n WhatsApp groep hebben uh, opgezet bijvoorbeeld, want ik zie het in heel veel ja. straten staan, er zijn mooie bordjes voor, mm -hmm. uh, om daar een nauw contact mee te hebben? Ja, dat hele begrip van burgerparticipatie, dat is denk ik al tien jaar geleden ingezet bij de politie. En uh, ja, ik, ik, kan, ik kan dat alleen maar van harte ondersteunen. De politie kan zijn werk niet doen zonder een goed oplettende burger. Want waar begint een boefvanger mee? Met een melding negen van de tien keer, die bij de politie gedaan wordt. Dus als wij onze boeven willen vangen, moeten we wel die samenwerking met die burger op zien te zoeken. En dat wordt ook op heel veel plekken gedaan, wat meneer Van Damme al zegt. En daar uh, zijn ook echt goede ervaringen mee, heb ik zelf ook goede ervaringen mee. Maar neemt u het altijd serieus? Of is, is, het, is het iets wat u prettig vindt? Nou, ik kan mijn werk nu beter doen door die actieve burgers. Oh, of staan ze u in de weg? Dat kan natuurlijk ook. Nee, nee, nee absoluut niet. Nee, nee. Ze staan ons zeker niet in de weg als politie. Zijnde. En nogmaals, zonder die, uh, zonder die oplettende burger die ook bereid is om iets te melden. Want de hele hoop mensen zien een heleboel. Alleen ze melden het niet. Maar als ze dat ook nog eens een keer gaan doen, echt melden. Ja, dan, dan, dat helpt ons in, uh, in, in, in onze taak. Maar nog steeds is het zo dat er zijn al te weinig politieagenten. Ja. We melden niet alles. En als we alles gaan melden, dan worden jullie helemaal gek. Ja, dan moet je prioriteiten gaan stellen, zoals dat zo mooi heet. Hè? Maar dus, dat doet dus, uh, u bij de zware ja. criminaliteit. Ja, die prioriteiten worden nu ook al gesteld. En inderdaad, vanuit hetzelfde oogpunt uh, dat je af en toe capaciteit tekort komt. En is het dan niet juist handig dat die handhavers er zijn? Nou, weet je, het, het, is, het is net zoals meneer Van Damme zegt, met, met alle respect. Uh, ik weet niet wat de, wat de gemiddelde opleidingstijd voor een, voor een BOA is. Maar een gemiddelde politieagent zit toch minimaal drie jaar op school. Uh, ja, weet je, daar uh, zit wel wat verschil tussen. Uh, een, een, een politieagent draagt een vuurwapen, een BOA niet. Want dat inhoudt dat je een BOA niet naar een overval kan sturen. Nee. Want die kunnen zich niet verdedigen of uh, de burger uh, beschermen. Dus er zijn wel dingen waar je rekening mee moet houden. Ze kunnen niet zomaar overal inspringen. Dat kan niet. Dat moeten we ook niet willen, denk ik trouwens. Nee. Maar... Wat vindt u zelf het belangrijkste wat, uh, wat morgen eigenlijk veranderd zou moeten worden? Nou weet je, je kan allerlei uh, maatregelen bedenken. Die kan ik ook bedenken. Maar waar het eigenlijk op neerkomt, dat het fijn zou zijn als die agent... Uh, uh, die nu veel te veel tijd achter het bureau zit... dat gaat doen wat hij wil doen, hij of zij. Waar ze ooit voor bij de politie gekomen zijn en dat is buiten op straat zijn. Gewoon de straat op. En ja, precies. En ieder initiatief zullen we daarvoor ont ontarmen: hè. De, de straat die, die, die zal die echt omarmen uh, ieder initiatief daartoe. Uh. En hoe dat komt, dat maakt ons eigenlijk niet, zeg ik, vanuit, ja. Als we maar naar buiten kunnen. Wie, wie uh, maakt dat het voor politiek Den Haag heel moeilijk is... om te besluiten om dat morgen te gaan doen? Van, jongens, de straat op. Want ik, ik hoor het al heel lang en het gebeurt maar niet. Nee, nou daarom heb ik ook voorgesteld dat er een korpsmarinier komt. En de mensen kijken me dan vreemd aan. Wat bedoel je daarmee? Ik denk gewoon dat er op, uh, op korpsleidingsniveau iemand moet zijn... De politie ziet dit zelf ook allemaal. Die weten ja. het allemaal. Die hebben het door. Die gewoon doorzettingsmacht heeft. En gewoon zegt van jongens, we kappen hiermee. Ook bijvoorbeeld in relatie tot andere partijen. Laatst was er het voorbeeld van een regisseur die, die vijf keer haar PV, procesverbaal, stond te kopiëren. Voordat er een voorgeleiding naar justitie kon. Laat dan justitie maar kopiëren. En ik heb liever dat die regisseur weer een zaak gaat oplossen. Zo zijn er allerlei zaken die kunnen. Dus ik ben een beetje uit de praatstand. En ik wil in de doestand komen. En, um, en ik vind dus ook dat wij in Den Haag... ook daar heel veel oog voor moeten hebben. Dat wij ook niet dingen moeten doen... hoe goed bedoeld ook. Ik gaf u net een voorbeeld. Die weer alleen maar toedoen... aan, aan die administratieve last. En dus ik, weg ik, met de regeltjes. Ja, en, en laten we ons... Ik, ik mijn notitie heet ook uh, meer vertrouwen. Hè, ruimte voor vertrouwen in. Uh, voor de diender op straat. En wij hebben... Ik meen dat wij de zevende beste politiekorps van de hele wereld hebben. Hoe dat je dat dan ook rekent. Ook wel. <laughs> en laten we daarop vertrouwen. Ik wil u beiden hartelijk danken. Uh, CDA Tweede Kamerlid Chris van Dam en Marco Irades. Inspecteur en Kaderlid van Politievakbond ACP. En ik hoor heel gezellig geluid. Nou, dat uh, betekent het feestje rond korfbal. Top en Fortuna. Krijme schuitenmakers zijn zo te horen begonnen. Ja, we zijn een minuut of tien bezig. Een minuut of tien te laat ook begonnen aan deze finale. Maar dat is eigenlijk bij het ja. korfbal wel normaal. Want er zijn uh, ja, rivaliserende supportersgroepen die elkaar uh, niet alleen verbaal bestrijden. Maar ook uh, wie het meeste confetti meeneemt. En in dit geval kwam er uit de hoek van uh, Fortuna heel veel confetti. Een flinke container vol. En dat duurde zo'n tien minuten voordat het allemaal uh, aan de kant was geveegd. En toen kon die finale echt beginnen. 4-8 is de stand en dat betekent dat de regerend landskampioen top uh, op voorsprong staat. Top begon uitstekend. Waar uh, Fortuna te maken had misschien wel met wat uh, ja, finale koorts. Het lukte al niet in die beginfase van de wedstrijd niet, allemaal niet heel erg lekker. Wat betreft de afstandsschoten wisten uh, top wel te scoren. Het kwam zelfs op een 5-0 voorsprong, maar na een minuut of acht ging het echt draaien bij Fortuna. En toen viel er bijna vier goals op rij. Fortuna valt weer aan. Op zoek om dat geraadje wat kleiner te maken met Thomas Rijgersberg die in de ploeg is gekomen. Hij is toch niet in de startende formatie, maar na één minuut kwam hij al binnen de lijnen. En zo wordt deze aanval in ieder geval volkomen van Fortuna. Maar Leidt Top dus vier achterstand. We zijn een minuutje of uh, ja, twaalf bezig in deze finale om de landstitel tussen Fortuna en Top en de regerend landskampioen Top staat op voorsprong. Dankjewel, Krein. En ik ga naar Leon Mastik... die waarschijnlijk inmiddels wel aan de paprika is geweest. Hij stond net in een kas in Bersenhoek. En daar niet alleen. De bezoekers mogen daar binnen allemaal kijken. Achter de schermen van de tuinbouw. Goedemiddag, Margreet. Van de paprika's naar de gerbera's. En dan, ja, dan ruik ik eventjes. En dan vraag ik aan Aad Zuiderwijk, de baas hier... wat, wat ruik je dan? Omschrijf de geur is van een typische gerbera... waar ik er zoveel van hier zie. Uh, gerbera heeft eigenlijk geen, uh, geen typische geur... Gerbera moet het hebben van zijn kleur en dat is uh, het sterke punt. Wij hebben zoveel kleuren. Wij hebben hier op dit bedrijf uh, 36 verschillende soorten staan. En dat zijn ook 36 uh, verschillende kleuren. Dus uh, we hebben rood met zwart hart, rood met groen hart en roze met groen hart en zwart hart en eigenlijk uh, alle kleuren bijna die je wel kan bedenken, die hebben we wel staan. Zie ik zie roze, ik zie paars, ik zie verder op. Dat is een hele grote, uh, hele grote kas is het eigenlijk. Dan zie je nog geel en daarachter weer rood en net weer een, een tandje anders. Het lijkt me een interessant beroep. En ook om het dan vandaag aan al die mensen te laten zien. Wat is de meest gehoorde vraag? De meest gehoorde vraag van, uh, moeten jullie niet hard aan het werk? Want we zien zoveel bloemen staan. Dat is uh, een vraag... Dat uh, is een rechte vraag als ik dat zo zie. Want wat, waar bestaat het werk van u nou uit? Nou, het, het meeste werk is oogstwerk. Wij moeten bijna drie keer in de week door alle paden heen om de bloemen te plukken. Maar uh, de rijpheidsstadia, dat is een, uh, een puntje wat heel belangrijk is bij ons. Want uh, van deze bloemen die je ziet staan, lijkt het wel alsof ze allemaal rijp zijn. Ze staan allemaal mooi open, wat mooie kleuren zie ik dan. Uh, soms zijn, staan ze nog wel in de knop. Die zijn nog niet klaar, denk ik. Ja, er zijn natuurlijk een heleboel die in deze fase van de knop staan. Maar dit is ook een fase van de knop eigenlijk. Die is nog niet volgroeid. is nog niet volgroeid. Je kan zien aan de meeldraden die in de bloemen zitten. Ze moeten twee hele ringen meeldraden hebben. En dan is die pas rijp. En als die rijp is, dus als die genoeg meeldraden heeft... dan is de stengel ook rijp genoeg om in de vaas te kunnen zetten. Als die te groen geoogst wordt, dan is de stengel er nog niet aan toe. En dan gaat hij dus heel snel slap. Nu zie ik hier de Gerbera's. Dit is sowieso wel een gebied. Als ik wel eens over de A12 van Utrecht naar Den Haag rij, of omgekeerd, dan zie ik hier al die, die kastlichten. Dan weet je, hier wordt gewerkt. Hier is glastuinbouw uh, aan de gang. Um, hoe, hoe, hoe, hoeveel wordt hier nou van verkocht? Gaat, het gaat naar het buitenland ook, denk ik. Het grootste geheel gaat naar het buitenland. Maar uh, in de Nederlandse winkels zijn ook uh, veel Gerbera's te vinden. Gelukkig. Wat dus is zo mooi aan uw product? Misschien zie het ook aan uw ogen. U, u, u glimt als u erover praat, over de, de mildraden, et cetera. Wat is zo mooi aan die Gerbera? De gerberij is gewoon een, een bloem die de kleur brengt in huis. En ook boeketten, het geeft kleur aan een boeket. Je kan heel veel dingen in een boeket doen. Maar als je er een gerbera in doet, of een paar gerbera's... dan heb je pas een mooi boeket, omdat het de kleur geeft. Ik zag mensen net ook al over de pariën, want je kan hier lopen tussen de verschillende kassen. Ik zag ze ook al lopen met bossen, bloemen en allerlei andere dingen die ze hier bij de buren hebben meegekregen misschien wel. Vindt u het de mooiste plant of zegt u, ik ga ook nog eventjes bij de buren spieken. Om daar eens een kijkje in de keuken te krijgen vandaag. Ik ga natuurlijk heel graag bij de buren kijken. Want uh, Gerbera, ik loop he het hele jaar door de Gerbera en dat doe ik heel graag. Maar ik vind het ook prachtig om een paprika plant te zien groeien. Of een, uh, een andere potplant. Of, uh, ja, ik vind het heerlijk. Uh, ik weet gelukkig ook vrij veel van uh, wat er aan de hand is in de kars. En uh, dat weet ik dan ook wel een beetje in de paprika kars. Dus ik, uh, ik geniet daarvan, ja. Het is heel druk, ik zag veel mensen lopen. Maar het is hier wel warm, ja. zo onder het glas. Dat is voor de Gerbera een uh, ideale temperatuur. En uh, ja, wij verbruiken ook, uh, zeg maar... Uh, wij krijgen uit het botlekgebied uh, CO2 aangeboden. En dat zenden uh, dat wij van onder in de planten. En dat is natuurlijk een soort gas. Dat moet opgenomen worden door de, door de plant om te groeien. En als wij de kastlucht uh, te ver openzetten... dan raken we te veel... CO2 kwijt. Dat is een van de nieuwe uitdagingen van mensen zoals u, denk ik, hè? Ja. Eigenlijk wel, ja. Dit is Kassenwerk 2.0, Margreet. Vandaag hier in Bergsenhoek, Lansingerland. Tussen de Gerbera's. En ik hoor het, maar de lentesfeer blijft ook. Dankjewel, tot later. Ja, straks al die hysterie over onze privacy. Zijn we nou echt zo interessant? En over hoe bedrijven proberen ons te manipuleren? Is het echt zo erg? Nou, ik ga het vragen aan tech-expert Ben van den hier in de studio. Dat en meer na het NOS-journaal van... nou, inmiddels toch wel ruim twee minuten over half vijf. NPO Radio 1.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 China en Rusland halen de banden aan. Dat gebeurt in een reactie op de diplomatieke problemen van beide landen met de Verenigde Staten. China ligt met Amerika overhoop vanwege de invoertarieven op Chinese producten. En Rusland veroordeelt de eenzijdige houding van de VS rond de aanslag op ex-dubbelspions Kripal. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont wil weer terug naar België... zodra zijn proces in Duitsland achter de rug is. Dat heeft hij gezegd in Berlijn. Puigdemont werd vorige maand in Duitsland opgepakt. Gisteren kwam hij vrij op borgtocht... in afwachting van een oordeel over zijn uitlevering aan Spanje. En het harnas dat acteur Russell Crowe droeg in de film Gladiator... heeft op een veiling omgerekend bijna 80.000 euro opgebracht. Dat is veel meer dan werd verwacht. Men ging uit van 12.000 euro. Het Gladiatorenvest was een van de 200 stukken die Crowe verkoopt. Hij wil van die spullen af, want hij gaat scheiden. Nou, dat doet hij goed. Goeie alimentatieregeling zo. Dankjewel, Dorald Megens. Ik ga naar Marco Verhoef. Oh, wat zijn we blij met je. Tenminste, met wat je te vertellen hebt over het weer natuurlijk. Ja, ja ik hoop altijd dat je ook blij met me bent als ik het ja, weer kom Ja, is wel brengen. zo hoor. Maar, maar, uh, ja, in dit maar geval, nu even vanwege het mooie weer. Ja, Hosanna ten top. De eerste warme dag van het jaar is een feit. We zijn boven de 20 graden gekomen in de beeld. Overigens op veel meer plaatsen. En in het oosten van het land zelfs 23 graden. Dat hadden we nog niet meegemaakt in 2018. Nu dus wel. Dus wat dat betreft is er wel reden voor een feestje. En dat feestje kunnen we ook gaan verlengen, want de komende dagen blijft het in elk geval zacht. Voor komende de nachttemperaturen gaan dalen tot iets onder de 10 graden. Het blijft eigenlijk wat het nu is. Dat betekent dat we best veel sluierwolken zien. Maar dat er ook wel ruimte is voor opklaringen. Morgen is dat min of meer hetzelfde. De dikste wolken, de dikste sluierwolken in het westen. Maar ook daar wel af en toe de zon. En in het oosten schijnt de zon wat, wat beter. Er is heel weinig wind morgen. Dat is een verschil ten opzichte van vandaag. En de temperatuur zo tussen de 18 en 22 graden. Dus opnieuw op veel plaatsen een warme dag. Heerlijk. Eén ding heb ik nog niet duidelijk. Vanavond kun je al een beetje op het terras zitten. Of is het daar nog te vroeg voor in het jaar? Nou, ja, dat kan, Ik zeg het natuurlijk heel flauw altijd, dat kan altijd. Maar je moet er een klein beetje okay. rekening mee houden. Want het koelt natuurlijk wel af. Hè. Uiteindelijk denk ik dat we zo rond een uur of acht... nou ja, dan zitten we toch wel op een graad of 16, 17. En als je dan stil zit, dan aardig. begint het... Jawel, het is heel aardig. Maar als je stil zit, begint dat toch al wel koud te worden. En gaandeweg de avond zal die temperatuur natuurlijk verder gaan dalen. Uiteindelijk in de nacht tot iets onder de 10 graden. Ja, dat is natuurlijk wel fris op het trasje. Maar als je een trui aan hebt, dan is er natuurlijk helemaal niets aan de hand. Oké, okay, we kunnen doen. buiten blijven, maar toch wel wat warm staan. Hartelijk dank, Marco Verhoef. Verkeersinformatie is er ook, Jolanda van der Velde. Met 1 door werkzaamheden op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Daar staat tussen de afritten Oud-Beijerland en Numansdorp 4 kilometer. De vertraging is zo'n 5 minuten. Dankjewel. je op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag, wat kunnen wij leren van Elon Musk? Erwin Wijman en Janine Blauw schreven het boek Denken als Elon Musk. En delen zo een paar van die lessen ben ik heel benieuwd naar. En natuurlijk horen we straks ook weer WNL-verslaggever Leon Mastik vanuit de Kassen in Bersenhoek. Zit er mee als u mee wilt praten via hashtag WNL kan dat... of via apenstaatje WNL op zaterdag. Onze wachtwoorden die liggen op straat. De Facebook-gegevens van 90.000 Nederlanders zijn ook gebruikt... door een bedrijf dat nou, zeg maar niet onze belangen behartigt, zo lijkt het. Cambridge Analytica. Moeten wij onszelf beter beveiligen? Of vooral zorgen dat we niet paranoia worden? Want Dat kan natuurlijk ook nog. In hoeverre zijn onze gegevens nou zo interessant? En zijn we wel zo makkelijk te manipuleren? Wereldwijd zijn de Facebook gegevens van tientallen miljoenen mensen gehackt vandaag werd bekend dat in Nederland zeker 90.000 mensen slachtoffer zouden zijn. Facebook zit in zwaar weer, zoveel is duidelijk. Steekwoorden, online informatieoorlog, 50 miljoen gebruikers, Cambridge Analytica, Amerikaanse presidentsverkiezingen, Channel 4 en uiteraard privacy. gebruikers van Facebook wisten natuurlijk ergens wel dat hun data niet veilig waren en dat dat gebruikt werd voor commerciële doeleinden. En dan kreeg je een advertentie misschien of je moest je iets kopen. Maar deze week bleek dat het ook gebruikt wordt voor ja, veel subtielere manipulatie. Politieke manipulatie. Het is niet zo dat ze al je foto's pakken of al je video's of al dat soort zaken. Dat doe je namelijk al lang zelf tegen Facebook. Wat zij met gegevens doen, vind ik bijna een soort van uh, corruptie, misdadig. Uh, dat zij ongemerkt van, van mijn gegevens gebruik maken en mij bijvoorbeeld ook nog onbewust beïnvloeden uh, met wat ik aan het doen ben. Ja, als je dit zo hoort, dan uh, kun je misschien schrikken. Uh, Tech-expert Ben van den Burg. Kun je mensen geruststellen? Of denk je, nou inderdaad, het is, uh, het is ook wel bar en boos? Het is bar en boos. Echt waar? Het is en dat, dat is al mee. jaren zo. Dus ik vind het wel heel interessant dat het nu allemaal naar buiten komt. Dus echt dat breekpunt met Cambridge Analytica drie weken geleden al. En nog steeds is het hot. Maar ja, er zijn, ik zou eerst vertellen hoe dat gaat. Weet je, met Cambridge Analytica, dat is weinig in de media verschenen, wel in de Amerikaanse media. Kijk. Je hebt die test ingevuld, als jij een introvert mens bent... en ik ben een extravert mens... dan kreeg je bijvoorbeeld voor de campagne met Trump... dan kreeg jij, als je introvert bent... dus dan krijg je met Trump law and order. Want Trump zei heel vaak law and order. En dan krijg je alleen maar nieuws over dat Trump toch uh, vooral law and order handhaaft. En dan denk je van, hey, Trump is toch niet zo gek. Ik ben extravert en dan is het heel erg dat... Uh, ik al, dan kreeg ik berichten van dat het, uh, Trump de feestjes die hij had... en de extravagante dingen, want dat vind ik leuk... Nou, dus dat werd heel specifiek in de persoonlijkheid die mensen zijn, werd dat aangepast. En precies die mensen die op die rand zitten van wel of niet Trump... Die werden dan aangepakt. En natuurlijk ook zeg maar, anti-Hillary Clinton. En zo hebben ze dat gedaan. Ja, dus het gaat niet om, om dat ze mensen gemanipuleerd hebben. die toch al niet van plan waren op hem te stemmen. Dat, maar dat degene die, die uh, misschien wel twijfelden. Ja, maar toch, weet je, nu heb die, uh, we hebben we het over die politieke campagnes. maar ja, ook met advertenties, weet je. En dan is gekscherend, is overdreven. maar als een bedrijf wil dat jij morgen een olifant koopt. dan gaan ze jou zo manipuleren de komende vier jaar. dat je de olifant. Koop. Ik overdrijf het expres naar nou, olie van doe je niet, maar snap je van kleine producten waar je denk van nou. Op de ja, grens... Ik denk dan al, ik denk dan altijd van, ach, ik ben helemaal niet te manipuleren. Nou, ik precies hetzelfde. Want ik heb. Te, uh, maar er zijn dus heel veel mensen. die zijn dus. Kijk, jij bent mediabewust. want je werkt in de media. ik ook. Maar ik had toch dat experiment ben ik aangegaan. En ik heb mijn Facebook-data. iedereen moet dat eigenlijk even doen. dat is gewoon grappig. En ik, uh, dus dat kan je downloaden. Dat moet nu ook. Dat, uh, dus zeg maar dat dat kan. Dus ik had dat gedownload. Ik had 100 MB. Dat is weinig data. Want ik, dat vind ik heel veel. Nee, dat is heel weinig. Er zijn oh. mensen met gier. want die gooien al die 100 foto's. Dat is immens, toch? Nee, 100 MB, ja. Dat, ik wel misschien. ja, hoeveel foto's? Het, als je natuurlijk een foto. Van 2MB heb, heb je maar 50 foto's. Dus het is natuurlijk niet zoveel. Maar goed, ik had mijn data en dan kan je precies zien wat Facebook over mij weet. Dus we, we, ze hadden opgeslagen dat ik van Guilinkiërchen hou. En ik wist, huh? wat, ja, daarom, ik wist niet eens Waar wat... Waar ligt het? Dat ligt in Duitsland, daar kwam oh, okay, ik later ja. ook achter. Okay. Dus ze, hebben dan een, ze bouwen een profiel van je op en dan kunnen ze dus uh, uh, als Duitsland denkt van ik, ga, ik, wil, meer, uh, ik wil meer toeristen naar Geilekiertje dan gaan ze mij zo bewerken met advertenties dat ik naar Geilekiertje uh, Geile ga. Maar op zich is dat niet zo raar, want advertenties is al de afgelopen 50 jaar gebeurt dit zo dat je mensen probeert te, te Ja, dat zie ik wel, dat Facebook mij Probeert te smeren dat een bepaald boek waar dan allemaal mensen zeggen: nou, dit is een geweldig boek, ja. en dan kijk ik wie dat zijn, dan ken ik ze niet. En dan, dan kijk ik ook op hun namen, en dat zijn allemaal nep-accounts. Dat zie ik wel, mooie ja, ja. zo of gaat het dus. Nee, dat is niet mooi natuurlijk, maar ik, nou, ik vind het uh, fenomeenisch heel erg interessant. Maar goed, we weten dat nu, uh, en dan zijn we Gelukkig, nu bewust ja. van, en ja, dan eindelijk. kunnen we toch weer uh, rustig slapen. Niks aan de hand, of uh, nee, nee, nee, dat nee, dat nee, nee, nee, nee, nee, nee, want je moet echt kijk, wat heel veel mensen niet doorhebben alles wat, je on, alles wat je digitaal doet. Maar zelfs een interne e-mail die jij stuurt naar een collega. Als ik dat doe, denk ik gelijk van, dat wordt openbaar. Dat wordt niet openbaar, want we, want we beschermen dat goed. Maar digitaal wordt alles openbaar. Dus iedere foto, alles wat je post, kan uiteindelijk op straat komen te liggen. En dat besef, daarom heb ik ook maar 100 MB en niet meer. Want dat besef dat uiteindelijk alles wat digitaal is... Uit openbaar zou kunnen. Dat besef hebben heel veel mensen niet. Want dat zie je nog steeds, wat mensen allemaal online posten. En ja, je moet een verjaardagstaart je... of een terrasje met je vriendinnen, kijk, wat kan dat nou voor kwaad, denk je? Nou, precies. Dus ik heb, als ik kijk naar mijn data dat ik had geüpload op Facebook, Ik denk, nou, dat kan geen kwaad. Prima, mogen ze weten, die ene verjaardag, weet je, Sinterklaasraaf, zie je het, nou, leuk. Maar heel veel mensen denken daar dus niet bij na. Dus je moet wel even nu, denk ik, naar Facebook gaan, naar instellingen gaan, en heel goed bekijken van, hé, hey, mijn foto's mag de hele wereld dat zien, public... of mogen, mogen alleen maar mijn vrienden dat zien. Of mogen alleen de vrienden van mijn vrienden dat zien. Dus iedereen moet even naar zijn instellingen... en dat even iets zorgvuldiger doen dan dat ze tot nu toe hebben gedaan. Waarschijnlijk. Want Facebook had default, dus zeg maar standaard... hadden ze heel veel opengezet. En nu, omdat er zoveel hectiek over is... zijn ze nu zelf al maatregelen genomen om veel meer dingen standaard om uh, zijn zeg bestand maar gesloten te houden. Juist. Uh, op 25 mei gaat er een nieuwe privacywet ja. voor bedrijfinwerkingen. De AVG, oftewel de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Schieten we daar wat mee op? Hmm. Wat is dat voor wet? Dat is echt heel goed. Dus die wet is een Europese wet. En dan moeten de bedrijven... Oh, wacht, ik moet heel even, want uh, dit is ongebruikelijk. Door wat Megens komt binnenzitten. Dat kan ja. alleen maar uh, breaking dat news is zijn. Dat uh, heel Nieuws dan, wat er net uh, om ja, half 5 nog niet was. Ja, uh, in het Duitse Münster zijn meerdere mensen omgekomen. Doordat een voertuig op een groep is ingereden. Lokale media die zeggen dat er tenminste drie doden zijn... en zeker dertig mensen gewond zijn geraakt. De heer Spiegel in Duitsland uh, zegt dat de autoriteiten uitgaan van een aanslag. Dat is wat we op, op dit moment weten, wat, uh, wat net uh, Breaking bekend is geworden. Uh, ik wil je daar hartelijk voor danken. Ik, ik, ik neem aan dat als daar meer over Zo bekend meteen, is... dat wij hier dat onmiddellijk op MPO Radio 1 uh, gaan melden. Ja, in ieder geval wordt, uh, in de bulletins. Zullen dus we dat radio ook uh, meenemen? Dank je wel, Dorot uh, Wij, ja. ja, vreselijk. Ja, dan zit je gelijk weer in een hele andere stroom. Uh, wij, wij waren bezig met, met, uh, met een nieuwe wet tegen ja. de privacy. Nou ja, dit is, uh, dit is uh, zo te horen een, een, een aanslag, aanslag waar je je al niet tegen kunt verdedigen. En dan is dit uh, je eigen privacy een heel ander verhaal. Maar toen gaan we het daar nu uh, verder over hebben. Ja. Algemene verordening persoonsgegevens. Wat is dat voor een wet nou, en hebben we daar wat aan? Dat ja, is het daar aan. hebben we heel veel aan. Want de bedrijven of organisaties, maar dus ook overheden, scholen enzovoorts... die zijn verplicht om zorgvuldiger met jou en mijn data om te gaan. En dat betekent dat ze de voorwaarden... Uh, wat ze met je privacy doen en de, en de voorwaarden moeten ze helderder maken. Je hebt misschien de laatste weken wel gezien. Dan ging je opnieuw naar bol.com en dan zag je andere voorwaarden. Ze moeten alle bedrijven en ongeveer moeten dat dus veel zorgvuldiger doen. Je moet het makkelijker kunnen inzien. En je, ze moeten duidelijker maken wat ze met je data doen. Ze mogen niet oneigenlijk met je data omgaan. Ze mogen bijvoorbeeld niet bolmachten, niet jouw data verkopen aan iemand anders. Uh, en je moet het ook kunnen deleten. Dus je moet het kunnen weghalen in uh, zeg maar in één actie moet je zeg maar je, uh, zeg maar je data weg kunnen halen. Bij Facebook duurt het nog twee weken. Dat mag dan ook wel, want Facebook is helemaal compliant nu. Dat willen ze natuurlijk ook. Dus dat ze aan alle regels voldoen. Dus wij gaan door een Europese wet beter worden beschermd. Oké, okay, dus dit is een verbetering waar jij op zich uh, wel ja, enthousiast over, over bent. Uh, we gaan het straks hebben over uh, Elon Musk. Dat jij hebt boeiend. een Tesla gehad. Ik heb een Tesla. Nou, blijf nog even zitten ja. als, je, als je nog even tijd hebt. Ja. Uh, uh, dankjewel uh, Ben van den Burg. Maar ik spreek jou... Uh, Straks. We gaan even naar wnl slaggever Leon Mastik in Bersenhoek. Nee, zo te horen is dit de korfbalfinale met Krijn Schuintemaker... Nog 40 Zico. seconden. Ja, nog 40 seconden. Hoe staan ze we, zitten eerste helft erop. Uh, we zijn bijna klaar met de eerste helft. Ik zei al nog een uh, kleine 40 seconden. En er staat 8-12 voor Top. En dat betekent dus dat uh, Top op een voorsprong staat van 4 punten. Dat is 6 geweest. En dat Fortuna heel hard zijn best moet doen om dat uh, gaatje kleiner te maken. En dat lukt maar niet. Ook als je naar de percentages kijkt. Naar het aantal schoten, het aantal goals, het aantal doelpunten dat het oplevert... Uh, valt dat uh, aan de kant van Fortuna wat meer tegen dan bij uh, Top. Dat uh, gewoon wat makkelijker schiet. Dat was wat vaker scoort. En dat heeft Top met name te danken ook aan die uitstekende vrouwen. Het vrouwenkwartet binnen de lijnen. Onder meer Celeste Split. Zij heeft er drie gemaakt... Dit seizoen in de Korfbal League ging ze al over de grens heen van 100 doelpunten in de Korfbal League. En is dus voor de tweede dagdreven volgende seizoen lekker op dreef. En inmiddels staat de klok op nul. Betekent het dat het rust is in de Ziggo Dome in Amsterdam. 8-12 de stand. Een voorsprong voor top. De ploeg uit Sassenheim. De ploeg van Jan Niebeek. De Amsterdamse coach van de Sassenheimers. En dat betekent dus dat Fortuna zo dadelijk in de tweede helft echt aan de bak moet. Over een kwartiertje gaan we verder in de strijd om de landstitel in Ziggo Dome. Fortuna tegen top. 8-12 is de stand. Dankjewel, Krijn Schuitenmaker. En in heel Nederland stellen de groenten en de bloemkwekers hun deuren open voor het publiek. En onze wnl weer. Leon Mastik, die hebben we al gehoord terwijl hij bij de paprika stond en de gerberas. En nou, hij heeft in ieder geval al heel wat geleerd vandaag. Leon, vertel. Mocht je je wel eens afvragen wat het geluid van gerberas is, dit is het Frans. Dit is voor jou sinds een jaar of vijf jaar thuis, hè? Dit is uh, het binnenkomertje. Iedere ochtend om 7 uur, wanneer de schuifdeuren opengaan... dan uh, ja, lachen ze je tegemoet eigenlijk. Dan uh, ja, ziet het er gewoon geweldig uit. Uh, van deze kleuren, wat je allemaal ziet in deze kas... Ah, daar word je vrolijk van. Ik hoorde net iemand zeggen, het is een soort of maar dan met een dak erop. Zo, dat is het eigenlijk wel een beetje maar vol met gerberaas. Ja, alleen je hebt hier het grote voordeel dat het hier altijd droog is... Kijk, dat zijn dingen waar we wat aan hebben. Nu begreep ik dat jij eigenlijk helemaal niet uit deze bloemenwereld komt. Hoe zit dat? Nee, ik ben bijna 36 jaar beroepsmilitair geweest... bij de Koninklijke Landmacht. En toen heb ik half jaar thuis gezeten. Want ik voel me veel te jong. En ik had altijd tegen mijn collega's gezegd... als Frans militair pak aan de wil gehang, dan ga ik iets doen met bloemen. En dan zeiden ze, waar, die is gek. Maar ja, ik woon hier niet zo gek ver vandaan. En ja, het is een hele enthousiaste familie die er... De zaak runt en ik werk hier nu vijf jaar, hoort bijna bij de inventaris. En het is gewoon elke dag uh, muziekje erbij, korte broek. En het is wel hard werken, maar ja, je weet waar je mee bezig bent. Met een natuurproduct. En je haalt er morgen één af. En overmorgen staat er weer één. Dus het is gewoon een doorlopend bedrijf. En dan nou, ik, ik zie het dan u, want u wordt er mooi van. U zegt het is een product, het groeit weer als je het hebt geplukt en ga zo maar verder. U heeft ook een heel internationaal gezelschap vandaag over de vloer. Want ik heb al mensen van Heinde en Verre hier bij de Kom in de Kasdag gezien, hè? Ja, klopt. Ja, er zijn altijd een aantal mensen die hier komen assisteren om mensen wat zaken uit te leggen. Er wordt zo, ook voor kinderen, wordt er een quiz wordt er gemaakt waar ze vragen moeten stellen van hè, wanneer is een bloem rijp? wanneer mag je hem eraf halen. Nou, Het antwoord? Ja. Dat is wanneer er voor ons gezicht genoeg meeldraden op zitten. dat ze goed zijn voor de productie, voor de verkoop. Maar we hebben mensen gehad internationaal, uit Groningen. Bijna internationaal. Bijna internationaal. We hebben ze gehad uit India. Mensen uit Denemarken die hier op vakantie waren... en die te horen kregen van er is kom in de kas. Ja, ik zeg wel eens, ik had ook helemaal geen ervaring met die bloemen... en ik kwam hier wel eens als ik op vakantie ging met het vliegtuig over... Naar 16 hoven En dan zie je al dat glas. Maar wat er nou eigenlijk onder dat glas gebeurt... Ja, dat is één groot vraagteken. Nou, en nu ja, ben je in de gelegenheid om hier gewoon elke dag... bijna elke dag eh, rond te wandelen. En gewoon eh, te genieten van alle kleuren die er rond je heen zijn. Dan is het vandaag een dag die lekker is. Een van de eerste lentedagen. Het is warm, het is droog. Ik zie mensen buiten fietsen van het ene naar het andere bedrijf. Hoe is het voor u dat al die mensen interesse tonen in uw vak? Het vak van de bloemen. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Want de mensen die, ja, die komen in de bloemenwinkel... en die zien die dingen wel als een bosje staan. Maar wat nou eigenlijk voor intensiviteit achter het product staan? Want het is nagenoeg allemaal handwerk wat er gebeurt. Kijk, er staan wel machines. Maar de bloem die gaat er niet automatisch af. Daar heb je geen machine voor. Dus dat gebeurt allemaal door mensenhanden. Iedere bloem heeft een mensenhand geraakt. Ja, En dat is gewoon eh, hartstikke leuk... Marge, mocht je het je afvragen, want je hoorde net 36 jaar beroepsmilitair geweest, maar hij heeft geen schutkleuren aan hoor. Dus niet dat hij hier over de grond tijgert in het groen. Nee. Gewoon een wit shirt. Herkenbaar, welkom in de kast staat erop. En terwijl ik dat zeg, geniet ik nog één keer van het uitzicht. Van al die bloemen: van geel tot rood, tot roze tot paars. En ga zo maar verder. Ik zie het einde bijna niet. Nou, je mag er nog niet plukken. Jammer dan. Geniet ervan, Leon. tot later. <kliek> ik ga het hebben over Elon Musk. Hij is een van de meest spraakmakende ondernemers van dit moment in de wereld. Dat is niet overdreven te stellen, denk ik. De topman van onder meer Tesla en SpaceX heeft grootse plannen voor de hele planeet. Sterker nog, hij wil Mars koloniseren om de mensheid te redden... van misschien wel een nucleaire Derde Wereldoorlog. Ik ga erover praten met journalist Erwin Wijman... en organisatiekundige Janine Blauw. Want zij hebben een boek geschreven over deze ondernemer... met als titel Denken als Elon Musk. Hartelijk welkom. En Blijf Zitten is onze tech-expert... Ben van den Burg, die overigens ook heel erg genoten, net van de Gerbaas. Je vader deed erin, ja, maar precies, dat dus de ook, ja, ook leuk. Tesla, dus ik vind je het hebt een interessant. Tesla. Ja, ja, ja als, je, als je geïnteresseerd bent in tech, dan ontkom je niet aan deze man. Het is echt uh, groter dan wie dan ook. Zo, zo keken jullie ook naar hem als, een, als bewonderaars, moet ik dat zo zien, uh, Erwin? Ja, bewonderaar. En uh, onze fascinatie kwam ook door hoe dit zo voor elkaar krijgt om al die mensen aan het werk te houden en aan het werk te brengen. Want hij kan dit natuurlijk allemaal niet eens dus eentje. En dat doet heel veel. Zoveel bedrijven tegelijk. En dan ook nog daarnaast die denktank over kunstmatige intelligentie. Hè, waarvan die vindt dat die gedemocratiseerd moet worden, omdat hij een grotere bedreiging voor de aarde is dan nucleaire wapens. Dus ja, dat is heel knap van hem. Ik word ook een beetje bang van als ik hem heel serieus neem. Had jij dat niet, Janine? <lacht> um, nee, ik word niet bang van hem. Ik vind het uh, eigenlijk uh, heel fascinerend dat je in staat bent om eigenlijk voortdurend je jongensdroom te leven, want dat is wat hij doet. Hij blijft fantaseren, hij blijft lezen... en daaruit komen gewoon hele mooie, grote dromen naar voren... die hij ook voortdurend uitvoert. Dus. Ja, ja de, de Leonardo da Vinci van deze tijd. Laten we even luisteren, en dan kan ik ook meteen uitleggen... waarom ik hem ook een beetje eng vind soms... naar Elon Musk zelf, wat hij te zeggen heeft... over de toekomst van kunstmatige intelligentie... en zelfstandig rijdende auto's. I'm very close heel dicht bij de edge in AI and it scares the hell out of me. Um, it's capable of vastly more than almost anyone knows. I think probably by end of next year, self-driving will be will encompass essentially all modes of driving and be at least 100 to 200% um, safer than a person by the end of next year. We're talking maybe 18 months from now. Ja, hij zegt, hier even, even vrij vertaald, dat kunstmatige intelligentie ook hem angst inboezemt. Binnen nu en dik een jaar zul je zelfstandige auto's overal zien. En hij denkt dat dat dan een stuk veiliger is dan de auto's die door de mens worden bestuurd. Ja, maar uh, ja, uh, link soep ook wel. Er zijn wel twee fragmenten elkaar geknoopt alsof ze bij elkaar horen. Hè? Uh, I might add. Want uh, die kunstmatige intelligentie, dat die gevaarlijk is. Omdat die zeg maar, bedreigender is dan, uh, dan wij nu beseffen. Daar was hij erg voor. En die zelfrijdende auto's, ja, dat heeft ook met kunstmatige intelligentie te maken. Maar dat is weer een ander stukje uit okay. het interview. Nou ja, goed. Ja, zo zijn wij. Wij, wij plakken maar, van alles ja. aan elkaar. Ja, ja precies. Ja, dat mogen wij doen, maar voor denken de duidelijkheid we. Maar, voor, voor maar de, beide wat? opmerkingen zijn natuurlijk wel... Dat, dat, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. ik Ben. Nou, kijk, dus, dus hij heeft dan general artificial intelligence... Dus zeg maar algemene kunstmatige intelligentie. Dat het echt gevaarlijk is, dat is best wel ver weg. Want ik spreek met heel veel artificial intelligence... Weet je, professoren. En als je ziet, één specifieke taak kan heel erg goed. Weet je wel, plaatjes herkennen. Eén specifieke robot, precies, kan heel. Maar, uh, uh, weet je, general, dus zeg maar algemeen, dat, dat, dat je niet meer het verschil ziet dat jij een mens bent of een robot. Nou, dat is echt nog heel ver nou, weg. Dit is wat Musk ook tegen. Dit bezwaar kent hij. Ja. Hij zegt dan van kunstwater intelligentie wordt ontwikkeld door slimme mensen... die hun identiteit ontlenen aan hun intelligentie. Ja. Dus ze kunnen zich nauwelijks voorstellen... dat andere dingen, het systeem... slimmer wordt dan zij. Daarom is het zo gevaarlijk, omdat zelfs de mensen... die ermee bezig zijn, niet beseffen hoe gevaarlijk het is. Nou oké, okay. dus, dus, dus dat is heel gevaarlijk. Volgens, hem, nou, voor, maar ik, volgens mij nee, zijn er een andere... zijn. Nee, <laughs> volgens mij zijn er andere experts dan Elon Musk. Ik vind dat hij daar een beetje roept. En de tweede, die auto's. Ja, ik heb dus een Tesla zelfrijdende auto. Hij belooft al, geloof ik... een jaar lang dat hij nog zelfs... Rijd. Hij rijdt heel goed zelfstandig. Maar het is nog lang niet zover als. Want dit is de nee, 18 maanden, of, heb ja, ik hem horen zeggen. Ja, maar, dat, maar dat maakt niet maar, uit. Daar wil ik weer iets op zeggen. In het centrum ik, van Moskou is echt anders dan hier op de snelweg. Niet dat ik Bus verdedig, maar hij zegt dat niet. Hij zegt. Um, hij zegt zelfs expliciet, als je in zo'n Tesla hem op autopilot zet... moet je je handen aan het stuur houden. Dus met andere woorden, dat klopt. hij mag nog helemaal niet zelfstandig rijden. Nee, dat ook mag zo. niet van de regelgeving. Mag dat niet nou, het, is, het is toekomstmuziek, maar, maar wat is het, Janine Blauw... wat jij zo aantrekkelijk vond in het gedachtegoed van Elon Musk... waarvan je denkt, hé, maar daar hebben wij als gewone mensen... die helemaal geen ondernemer zijn, ook wat aan? Nou, wat ik heel... Um interessant vind aan, uh, aan Elon Musk... en de manier waarop hij denkt is... Uh, daar hadden we het net ook al over... dat hij niet alleen in staat is om zelf... grote ideeën te ontwikkelen... die eigenlijk nog steeds een jongensboek uh, zijn... maar dat hij in staat is er ook iets mee te doen... en de mensen aan zichzelf te verbinden... zonder dat het een aangenaam mens is. Ik kan niet zeggen dat het een... het is een bezielende leider... maar het is niet een hele vriendelijke man. Hij is ook niet inspirerend voor de mensen... die, uh, die iedere dag... Uh, naast hem werken. Dus ik nee, vind want het... hij, wil, hij wil echt dat mensen zich helemaal... Uh, de schonpen ja, ja, ja, zetten. 60 ja. uur per week minimaal. Nou, um, is dat niet een beetje waar een, dat hij een beetje gek is ook? Elon Musk. Ik denk met dat een, hij anders is dan reis. wij. Ik <laughs> denk dat hij heel anders is dan wij. Dat wij geen van ons zo uh, is uh, samengesteld... als dat hij dat is. En we proberen met elkaar... en hier ook alweer met een aantal mensen te benaderen... of te bekijken of we daar iets van kunnen begrijpen. En ik denk eerlijk gezegd... dat we dat eigenlijk helemaal niet zo goed kunnen. Al hebben we wel ons best gedaan... Jullie hebben je helemaal het... verdiept in ja. hem. En dan denk ik, nou, wat, wat kunnen we van hem leren? En dan zeg je eigenlijk, nou, het is niet zo'n aardig mens. En nee, we, nee, nee, niet. we kunnen heel veel van hem leren. Want daar hebben we ook een heleboel lessen over uh, uh, samengesteld. We kunnen ontzettend veel van hem leren. En vooral uh, zijn authenticiteit en zijn niet conventies doen aan dat wat er al is. Dus, en, want dat is wel heel mooi, hè, dat hij dingen bedenkt die er nog niet zijn. Wat heeft ook die de mensheid nodig? Droom, zeg maar Een heel mooi voorbeeld vind ik van, uh, hij krijgt voor elkaar om de honderd slimste mensen aan SpaceX te laten werken. Aan, weet je, aan een raket. De slimste mensen van Amerika, die moeten van s morgens acht tot, uh, tot s avonds tien. En op zaterdag mogen ze drie uur naar huis, moeten ze werken. Dus keihard werk, slimste mensen, die doen dat. En dan zes maanden zegt hij, jullie moeten leven op een atol in de stille oceaan. Zeventig procent Gaat het doen. Ja. Dus hij krijgt dat soort gekte voor elkaar. Ja, maar is, het is ook heel goed voor je cv. Maar natuurlijk. mensen doen het. Ja. ja, maar mensen doen het ook omdat hij. we gaan naar Mars. Ja. En de, iets groots, we maken de wereld elektrisch. En dat kan heel ja, goed mensen meenemen. Dat kan hij. Ja, en, en dat is Busk zijn voeten uit. Hij zet een ja. stip op de horizon, nog verder dan de horizon. Want op een planeet, dus we zien die stip niet eens. Maar hij ziet hem wel al. En daar wil iedereen naartoe. Omdat hij namelijk geen manager of zo. Hij is, hij is een, een leider die mensen automatisch volgen. Dat is het geheim. Al die managers en, en ondernemers die in Nederland moeten grijpen. Naar managementboeken om te kijken hoe het moet. Ja, die begrijpen eigenlijk niet dat je gewoon moet inspireren. En dan volgen de mensen jou van zelf, in plaats van andersom. Nou, het is in ieder geval een heel fascinerend iemand. En uh, fijn als daar een uh, boek over geschreven is. En dan kunt u het zelf beoordelen. Dank uh, journalist Erwin Wijman, organisatiekundige Janine Blauw. En natuurlijk Ben van den Burg. Hartelijk dank dat jullie hier waren. Alsjeblieft. Uh, straks uh, gaan we het hebben over de economie. Als je uh, heel erg handig bent, dan breken de gouden tijden aan. Daar gaan we het uh, straks over hebben. En we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het in uh, Münster is. Maar we horen het zo uh, in het NOS-journaal van vijf uur. Paula morisson bekker Expressieve en ontroerende kunst van grote schoonheid. Nu in Rijksmuseum Twente. Paula. Jochem, ik heb het gevonden! Wat stamt? alle groepsaccommodaties overzichtelijk bij elkaar? Wauw, de ideale plek voor het hele stijl. Groepen.nl Let op, dit is het grillalarm.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 Strooi daarom pokon-cacaudoppen over de bodem. Dat geeft onkruid minder houvast en houdt slakken op afstand. Meer weten? Ga naar pokon.nl. Pokon, groen, doet je goed. Vanavond op NPO 2, de nieuwe dramaserie Export Baby over kinderhandel. Hoe zouden we op Maakia geld over naar Oeganda? Het hoort gewoon bij die adoptie. Iedereen betaalt dat. Stefan de Ballen en Rivka Lodijzen in Export Baby. Ik ga naar Afrika omdat ik niet kan leven met wat ik niet weet. Vanavond om tien over half elf bij Caro en Gervais op NPO 2.